Mm-hmm. Uh -huh. Kom maar. Wat is die op? Nou, dat was op een dippertje, hè. Die is alles nog heel. Nou, dat zou ik niet meer fout willen beweren. Zo. Goed, hoef. Nou, daar zijn we dan, weer. Wat is dat daar? Een rode linoleum? Waar hebben we dat voor nodig? Jongen, jongen, jongen, jonge. Dat was geen... Geen gering, vracht je. ik vraag je, waar hebben wij linoleum voor nodig? De bad, voor de badkamer. Het toen al moet het nou opstellen, een sprong. Oh, ik heb het voor een prikje op de kop. Kunnen tikken. Prikje? Waar? Ah. Oh, in de stad. Was ergens een uh, algemeen uitverkoop, weer wegens opheffing. Prikje. 35 gulden. Oh? Ja. Zeg, lijkt, lijkt het je iets? Ik weet niet, waar eh? Ja? Dat ja. is zwart, hè? Eh? Ja, zwart, zwart, meiselkleurtje. Zwart, <coughs> zwart, geaderd, hè? Het hmm. is niet gek. Dus wanneer komen ze het leggen? Eh, uh, leggen wat? Wanneer komen de met te leggen? Welke werkluiven? De linoleumleggers. Oh, ze doen dat. <coughs> dat uh, doe ik zelf. Nee, Roderick. Nee, dat zul je niet. Je hebt de dus zelf tegels in de halvloer gelegd. Die slag zijn we amper te boven. Nou ja, Jean, dat was alleen maar een onbenullig ongelukje. Oh, een onbenullig ongelukje. Ja. Weet jij wel dat wij de enige familie in deze wijk zijn met een holvloer vol kuilen en gaten? Ach. Nee, schat, we laten het leggen door vakmensen. Lieve schat, luister nou eens even. Die lui haal je het vel over je neus. Mm. Ja, zeker? Nee, laat het nou eens voor één keer aan mij over, hè? Oh. Ik neem geen enkel risico, lieve schat. Ik doe het rustig aan, laten we zeggen. Uh, elke avond een uurtje eraan werken of zoiets. Ja, hè? maar luister... Ach, kom, nou, maak je nog geen kop zorgen. Ik weet de wel wat ik doe. Ik hoop het. Eh. Uh. wat ja, daar hè, in het hoekje hè, precies in het, in, in het hoekje. Ja, mooi, mooi. Nou, mocht eens even... Ja, wacht even, even kijken jongens. Dat is dan, eh, volgens wachtzins is dit drie meter zes, drie kwart centimeter plus de helft van dit potlood en mijn duim. Je duim? Ja, stil nog even. Papi? Ja? Wat moet er met die pijp gebeuren? Eh, die... Nou, draai daar die centimeter maar omheen, Roddy. Ja, ja, ja, ja. Ja, slaan de er maar omheen. Zeg, ben je er nou wel helemaal zeker van dat je weet wat je aan het doen bent? Wie legt er hier die nodium? in? Olien? Dat is nog wat ik ook zo graag zou willen weten. Ik heb nog nooit in mijn leven iemand op zo'n manier ons zien opmeten. Wat is er op mijn meter aan te merken, hè? Roddy, je je mij dat maatbriefje aan? Alsjeblieft, maat. Dank je, kind. Van deur naar bad, drie meter, zes centimeter en een schoen, maat 44. Ja, 44. Ja, ja. Van bad naar lavabo, anderhalve meter, plus twee maat... Ik H.B. Wat is H.B.? Haarborstel. Oh, maar Robert, dat is toch bespottelijk. Zal ik als je nou nog iets geeft, laat ons dan alleen. Zet T, ga de eenden voeren of lees de krant. Ah, dat betekent je over ook om dit bed draait. draaien? ja, het is jouw badkamer. Maar ik hoop wel dat je haarborstel wel is. Oh, dat Nou ja, goed. Waar waren gebleven, zoon? Ik. Uh, oh, ja, ja, ja. Nou, let nou eens even goed op, Roddy. Dan zal ik jou precies vertellen wat je te doen hebt, jongen. Huh? Zet nou eens één een vuil op die centimeter. Huh? Ja, zo braaf. Heel goed. Mijn zoon heel prachtig. Mooi. Zo, dan leg ik het andere en deze kant uit. Snap je? Ja, pap. Mooi. Nou, dat ik... is het even op vader wil. Huh? Hoeveel is het nou? Uh, Anderhalve centimeter, pap. Hè? Huh? Wat zeg je me nou? He? Laat mij eens kijken. Zal ik je handje komen helpen, huurman? man? Hè? Huh? het is eens uh, uh, vriendelijk en zo, maar. Uh, ik red het wel, hoor. Ja! Zal ja, ik het, het uitrollen? Ja, wacht even direct direct, dan nou zal ik eerst. Deze kant met een paar, een paar, stenen, een paar stenen vastleggen. Zo, ja, mooi. Zo. Hmm, wat is dat hier allemaal? Uh, oh, dat is linoleum, gewoon. Oh, ja. Ja. Ik Het moet in de badkamer, mevrouw oh. ja, ja, kijk, we zijn bezig om het uit te leggen. om het op maat te kunnen snijden, begrijpt u wel? Oh, ja, ja, ja, ja. Daar is een tuin dan een uitstekende plek voor. Hè. Je, ziet, je ziet tenminste wat je doet, niet? Ja. Het ja. Waarvoor zijn al die krijgtekens en krabbels? Oh, uh, dat zijn de maten, Slotraas. Right. dat zijn de maten, jongen. Kijk. Oh. De, de, de, de platte plattegrond van de badkamer is dit, hè? Ja. Zie je die drie die, die kringetjes hier? Je? je bedoelt die, die grote en die, die twee kleintjes? Uh, uh, ja, nou kijk, die twee, hè? Die twee ja. die zijn de koude en de warme kraan. Daarom. En die grote, hier, hè? Dat is de afvoerpijp van de vaste wastafel. Nou, zeg, we hebben ook overal omgedacht. <laughs> ja, vervak je natuurlijk. Tot dat met een kleinste kleine gekje. Ah. Ja, kijk eens wat u nou voor muziek hebt, Dat is de volledige indeling van onze badkamer, van de, van de vloer dan. Ja. Dat ja dat doe wel. He. Ik heb het kopie-kopie uh, op de achterzijde getekend, zodat de goede kant goed en mooi blijft. Voelt u wel? Ja. ja dat, dat is heel slim, al. Oh, nou, slim dat is een kwestie van je weet, je weet het nu hè. He. Ja, ja. Ik vind er zo dat het leggen van linodium is alleen maar een, een zaak van doorzicht. Van, van zorg, beter gezegd, van nou ja, Pieter Peuterige zorg mag ik wel zeggen. Uh, het ziet eruit als een blauw druk van een ruimtebakker. <laughs> Ja, jong. Zal ik op de andere hoeken stenen leggen? Uh, ja, goed, doe dat maar. Uitstekend zeg, uitstekend. Nou, nou. mooiste stukje zijn, hè? Ja, ja. Het is met achterkant van jullie, zie je het. Ja, ja, het is stevig materiaal, hè? Nou, zo mensen, hou je vast, daar gaat hij hoor. Ja. Is je mes scherp genoeg? Nou, wat heet scherp, je kunt je ermee scheren, zeg. Nou heb ik toch altijd gedacht dat je ja. de aan de voorkant moest snijden en dan, en dan omwagen om, om het los te kraken Nee, nee, mevrouw, nee. U begint altijd met de achterkant, hoor. Oh, ja, echt wel, ja, ja. Dan pas kun je er zeker van zijn dat je erdoor komt. Oh, ja. Kijk, zie je op uh, deze, deze. Nee, ja. dat moet ik toch eens ophouden. Nou, dan begin ik hier met het uitrollen. En dan sluit ik het onder het pad. Ja, ja. En als we dat hebben gedaan, dan sluit de hele zaak als een lekker op. En elk hoekje gaat voor ons. Pak Roon. Wat kan ik nou doen, papi? Jij mag mama helpen met de rol vasthouden. Jongens, zijn we klaar? Ja. Goed zo, goed zo. Uitrollen dan maar. Zo, rustig, rustig. Niet schreef plekken, die schreef plekken. Ja, ja, ja, mooi. Zo, zeg er eens even wat van, alsjeblieft. Ja, zeg dat stukje, dat stukje moet er onder de kuip. Die is allemaal goed gegaan. Mooi, mooi, mooi. Nou, in dat hoekje daar, dat hoekje, dat hoekje zie ik je Ah, zo zo. Ik denk dat vast als een handschoen zegt. Ja, als je maar nauwkeurig voorbereidt hè, en de water goed neemt. Ja, maar dat, je hebt het niet opgemeten, papi. Oh, mm -hmm. nou goed. Nou, uh, rond die pijpjes dan maar, hè. Wacht, ja, ja even, even, even, zo. Ja, kijk eens even, jongens. hè? Een strookje, een legpuzzel. <laughs> daar ligt het nou, papi. Ja, daar ligt het nou grandioos, jongens. Het klopt tot op de centimeter. Ja. Nou, hè, is het niet grandioos? Dus of niet. En er is niemand die zeggen kan dat wij niet origineel zijn. Origineel? Lieve schat, hoe bedoel je dat? Hè? In de eerste plaats zijn wij, en dat zeg ik nogmaals, ja. de enige mensen in de wijk die een hall met een parketvloer hebben waarop golf gespeeld kan worden. Ja. Hm? En nu zijn we de enige mensen in de wijk met een met Jute belegde badkamervloer. Ja, jute? Huh? Jute aan de bovenkant? Huh? Nee, Jute aan de onderkant zou je bedoelen. Mm -hmm. ja, lieve schat, waarom zullen we dat ze aan de bovenkant... Wat? Nou, vind jij dat patroon erg mooi? Ik noem het ordinaire steenkoolkleur. Eindelijk is een ongewoon tintje, oh, hè? Nee. Oh, ja. Het ligt aan de verkeerde kant, Roderick. Je hebt aan de verkeerde kant zitten snijden. Lieve dames, weet u wel waar dit soort dingen toe kunnen leiden? Mocht u in het verrukkelijke bezit zijn van een gezinshoofd dat nooit één klap in huis uitvoert, laat het dan zo. O toe, hou hem ver van schroevendraaiers, hamers, tangen, zeilscharen, verfrollers en pingdeuzers voor huishoudelijk gebruik, al dan niet op gemakkelijke betalingsvoorwaarden. En mocht u zich niet aan mijn raadgevingen willen storen, ja, dan is er maar één aanleiding voor nodig. En in dit geval, een aanleiding bestaande uit vermeld in om hem te doen besluiten. Mee te doen aan die zogenaamde doe-het-zelf-rage. Dames, luister. Verhinder met alle kracht die in u is dat uw man koekoeksklokken gaat repareren. Oude pianola's gaat restaureren. Of, of, of lekkende goten gaat herstellen. Oh ja, om over het bedenken van een ingebouwd sofa in bed maar te zwijgen. Mijn geliefde man heeft al deze dingen stuk voor stuk uitgeprobeerd. Waar had ik het over? Oh ja, ik had het net over die koekoeksklokken. Sinds hij in een onbewaardig ogenblik de koekoeksklok met alcohol te lijf ging om het geval schoon te maken, was dit het resultaat, en ik laat het u even horen, op welke wijze ons gezegd werd hoe laat het was. Ja, die toepassing van huisfeit, zal ik maar zeggen, is alleen een kwestie van gezond verstand gebruiken. Meneer, als er dan bijvoorbeeld een nieuw behangetje op de muur moet komen, hè, dan worden eerst de eerste schilderijen eraf gehaald, nietwaar? Ja, maar dat deed je niet Omdat zulks overbodig is, vrienden. U plakt eenvoudig het behang erop, meet daarna de deuren en ramen na, knipt dan uit het papier wat u niet nodig hebt. Oh, Roderick, ach, zo'n beetje verwacht je niet eens eventjes, jonge dame, nog wat anders? Het is er weer een dik jaar geleden dat wij voor het laatst aan scheurste hebben betaald, nietwaar? Dat is een kwestie van gezond verstand. <laughs> Meneer, al wat u te doen hebt, is wat papier bij elkaar zoeken, verder wat aanmaak houdt, een handje van lollen vuurmakers en dan een fikse fles met benzine. Ja, ja, ja. Wij noemen de brandweerlui al bij hun voornaam. Maar de schoorsteen werd er schoon door, hè? Ja, zeker. Plus de schoorstenen van de drie huizen naast ons. Tja, zijn meesterwerk werd gedemonstreerd bij de gelegenheid van Sheila's doop. Dat gebeurde toen alle vrienden en kennissen knus bij elkaar in één kamer gestopt zaten. Er waren zo zijse broodjes, sandwiches en thee. En het was toen dat mijn levensgezel besloot... Zijn automatische, zelfverwarmende, verrijdbare gastvrouw. soort theewagen om de spullen warm te houden. aan Den Valken te tonen. Oh ja, ik zie het nog voor me. Zeg, als jij nou onze thee inschenkt, liefje. dan zal ik de hapjes rondrijden in onze verplaatsbare gastvrouw. Als je nou maar weet dat ik niet dol ben op dat ding. Het is helemaal geen ding. Het is een automatische, zelfverwarmende, verplaatsbare gastvrouw op biedetjes. Verplaatsbare gastvrouw. Op minuutjes. Ja. Ja. ja, ik weet het. Nou, rij je maar. Ja, dan gaan we dan. maar mag je even passeren? Zo. Ah. So. Zo, so, hallo, snel gras. Een Sousijse broodje, snel gras, hè? Zo, hoe voelen we ons vandaag? Een Sousijse broodje, ja. Dank je. was pasta. Is dat zo'n blijft altijd warm geval? Ja, dat heb ik zelf gemaakt. Dat houdt alles warm, hè? Ja. Het, ja. Hoe, hoe wordt het verwarmd? Met, met elektriciteit? Nee, met stookolie. Met, met stookolie? Ja, met stookolie. Het is hetzelfde principe als een, als een petroleumvergasser dan. Met, weet je, met een compressor om een goede vlam te krijgen. Hè? Ja. ja. Het ziet er wel ingewikkeld uit, hè? Ja, maar weet je, als je niet weet hoe de zaak in elkaar zitten... Ja, lijkt het ingewikkeld, ja. Ja, maar het valt wel een beetje, hè? Ja, ik denk dat die een beetje bijgesteld moet worden. En dat ding dat alles voor Alle mensen. En, en het wordt hier al behoorlijk warm. Oh, Heet warm. Zeg is niet Ik ben bezig met bijregelen. Oh. De ...op een keres kwam logeren, waar we haar bijna kwijt geweest... ...omdat ze met geen mogelijkheid uit haar ingebouwde bedsofa kon komen. De inhoud van het warmwaterreservoir in de badkamer liep tien dagen achter elkaar over. Tja, na een ingreep van mijn echtgenoot. En nadat hij op elke deur in het huis een automatische sluiter had aangebracht... ...zaten ze allemaal een volle dag muurvast. Zelfs hadden we eens op het toilet een machinerie... ...die wanneer er aan de papierrol getrokken werd... De klokken van carnaval begonnen te spelen. O dames, mocht uw man ooit het voornemen hebben alles zelf te willen doen, behalve vaten wassen dan, bind hem stevig vast en leg hem ergens in een donker hoekje neer. En dat cementpad dan? Ik heb mijn bekomst van dat doe het zelf. En dat cementpad dan? Geef hem een werkplaats in het uiterste hoekje van de tuin en sluit hem daarin op. En dat cementpad dan? Hè? Welk welk cementpad ik heb aangelegd? Oh ja, Aha. dat cementpad. Ja, dat cementpad ligt er nog steeds niet bij het is er nog. Ja, en je loopt er nog steeds overheen, bij dag en bij nacht. Het is sterk, het is stevig, het is netjes, het is schoon. Ja, dat weet ik, straks. Maar je weet toch nog ook wel wat er gebeurde met die drie ton cement die over was, hè? Ah, die engelui van de gemeentewerken maken alles gewoon weer, maar ze zegt zoveel leven om niks. de laatste zijn die beweert dat het niks was. Maar je bent toch niet vergeten, hoop ik, dat ze drie volle dagen bezig zijn geweest... met drilboeren die harde cementhoop van de straat weg te halen... zodat eindelijk het verkeer weer op gang kon komen. Maar ik heb er eer mee ingelegd, hè. ja. Ach, lieve schat, de beste stuurluis staan nog steeds aan wal. Ik zal niet ontkennen dat er inderdaad mannen zijn met een zekere aanleg voor Doe Het Zelf. De stunters inbegrepen. Ach, misschien denk ik er ook wel een beetje al te pessimistisch over. Maar vergeet dan vooral niet dat datgene waar ik mee getrouwd ben... een onmiskenbare aanleg heeft om alles bij voorbaat te laten mislukken. Er is nou eenmaal een aanleg waarmee hij ter wereld is verschenen... ...de vreemdste dingen doen met een onverwoestbaar en benijdenswaardig enthousiasme. Er zit een poppel op om u die geschiedenis met die boom te vertellen. Uw man is voor u een volslagen onbekende totdat hij zijn eerste granaat heeft gedemonteerd. Vertel ze nou van die boom. Ja, maar dan is het te laat om ook nog maar iets aan te doen. Dan pas weet u dat u getrouwd bent. Vertel ze nou van die boom. Vertel jij het ze maar. Ik kan het niet. Nou, ik ga eens even bij die microfoon weg. Die boom, dames en heren, stond moet u weten... Ik verkeerd, meneer Ik zeg niet dat het door die boom komt. Maar elke zomer worden onze telefoongesprekken hoe langer Soms gebeurt het zelfs dat je amper kan horen wie aan de andere kant staat. Alleen door dat gekraken en gesputter. Dus u denkt dat het komt doordat de takken en de bladeren van onze boom uw raken. raakt? Ja, denken, denken. Wat moet het dan anders zijn? Nou ja, goed. Misschien heb je wel gelijk, weet ik veel. Ja, mevrouw wat ik doen kan is die takken eraf te halen, Weet u wat ik nou zou doen als ik u was? Mm -hmm. Dan zou ik de telefoon pakken en een paar houthakkers zou bellen. Dat soort mensen haalt toch in een mum van tijd die hele boom omver? Ja, misschien hebt u wel gelijk. De slotrekening stond hier al toen wie hier kwam wonen... en uh, ik heb er toch altijd al een staande weg gevonden. Dus. Hij is veel te groot, mijn lieve man. Ja. En dan daarbij, hij houdt al het zonlicht in uw kamers tegen. Ja, dat is nog waar ook, ja. En die takken onthouden de rest van uw tuin alle nodige zonnevitamine. Mm -hmm. Je hebt voorkomen gelijk, mevrouw Snelklaas. Ja, en wat ik zeg al wel... Uh, Denkt u, zouden ze veel vragen die, uh, die bomen wel eens dan? Nou, nee, dat denk ik niet. Pak weg een paar gulden. Goed, dan nou, pak ik onmiddellijk de telefoon. Ja, nou ja, het is een... Uh, een van een boom, dat wel. Ja. Ja, lieve man, hoe groot... Hoe groot, groter dan het huis, zou ik zo zeggen, ja. Mm -hmm. Mm -hmm. Hoeveel? Hoeveel? Oh, ja... Ik, eh, nee, nee, nee, nee, nee, zeg, ik denk er niet aan, zeg, nee. Nee, dat is me veel te veel. Nee. Weet u wat, eh, uh, ik denk er nog eens over na. hè ja, goeiedag. Oef. Wie was dat? Het Boompjesvolk. Het wat volk? Het bo... De jongens met de leren vesten. Nee, wij halen die bombel wel omver. Boompjesvolk? Dus not en ik. Je gaat wat doen? Ik zeg, wij halen die boom wel omver, zeg ik. Dat doe je niet, hoor. Nou, luister nou eens even, je schattenbak. God, weet je bent nu goed wijs. Die bom. Het is net een van die Amerikaanse monsters waar ze een tunnel doorheen maken om er auto's in te laten rijden. Je daast, hè? Zoals gewoonlijk, mijn hart. Oh, nee, dat is geen klap al, lieve verschat. Dat heeft niets te betekenen. Nee. Nee, we doen het bij stukjes en beetjes. Nee, zeg ik. Geleidelijk aan, in etappes. Ik zeg nee. Oh, we hè? zijn nog al een uur aan bezig, hè? Ah, ja. <laughs> het is toch zwaarder werk dan ik had gedacht. Nou. Eh? Maar eh, we zouden er dagen en dagen werken hebben... als jij niet met die twee zag was komen opdraven. Ja, maar eh, het zal ons nog uren kosten om er doorheen te komen, hoor. Ja, dat wel. Nou ja, goed, laten we dan maar weer met frisse moed. Verder gaan. Ja, ja. ja. Zeg, het is uh, wel een geruststellend idee dat onze vrouwen dan niet met hun neuzen bovenop staan, vind Zeg, Zeg, zeg, zeg, wa wacht eens even. Ja, graag. He? He. Ik denk net aan iets. Oh ja, waarom dan? Zeg, jij, jij kent toch de Rentons, hè? Die, rentons. die hier op de hoek wonen? Ja, jazeker, hoezo? Nou, die man, hè, die, die Pieter Renten, Echt? is een jaar geleden uit Amerika teruggekomen en die bracht onder andere zo'n zo nieuw soort motorzaag mee. Hey. Ja, ik bedoel zo'n cirkelzaag waar een ja. motor ingebouwd zit, ja. weet je wel? Ja, ja, ja, daar heb ik wel eens afbeeldingen van gezien. Nou, Werkte die die met een ketting of een riem? Precies. Ja, precies. zie, je wel, nou, zie je wel. Weet je wat? Ik zal er eens even heen lopen en kijken of hij hem nog heeft. Jongen, <lacht> als we geluk ja. hebben, zijn we de bump van tijd door de stam heen. <lacht> nou, dat is een uitstekend idee, snap je Doe ze de groeten. Eh. Zo, ben je daar? Ja. Nou, nou, kijk eens even, daar ben ik. Maar, hè, hè, ik heb hem hoor. Ja, zie ja. je. Het die, die is, die is wel een doekoe van een machine. Jongen, jongen, jongen. Jongen, jongen, jongen. Oh, eh. Eh, Zeg, ik ben wel benieuwd hoe die werkt. Nou, eh, het, het lijkt me nogal gemakkelijk hoor. Ja. Yeah. Hier, pak dat andere ja, ja, Ja, ja, ja, ja. Nou. Ik zal het je laten zien. Nou, het, uh, uh, ja, nou, nou, zo. nou, nou, nou, nou, dat is wat wacht je wel, hè? Ja, nou, uh, geloof maar dat er achter dat zaagje een kracht uh, zit, hoor. Ja, nou, moet je lopen. En uh, wat doen we nou? Dan moeten we het zaagblad precies zetten in de snee die wij al met onze zaag hebben gemaakt. Nou oh, ja, dat heb ik begrepen, nou. Ja, dat is. hoor. Ik... Ja, nou, nou, nou, nou. Zo. Nou, ja, uh, uh, uh, uh, uh, so, yeah. ja. Zo. Yeah. So, uh, ja. ja. Hij yeah. zit, hè? Hij zit, hè? Ja. Ja. Zo, hij zit, Wat doen we nou? Hè. Ja, wacht dan nou, wacht maar even. Ja, wacht ja, nou, even Laten we er eventjes eh. rustig in zitten, rustje eh. liefde. Zeg, zit er uh, genoeg benzine in tank Ja, ja, Renton heeft hem o, tot de gegoten. Dat het, wat Zeg maar, nou dan zie jij ergens een stafje? Ja, of? hier zit wel ergens een schakelaar. Ah, ja, prachtig. prachtig. <laughs> Zo. <laughs> ja, je denkt, we staan je dat te lachen. Ja, dat, dat dacht ik, ik ook. Nou, dat denk ik net ergens op Ja, aan dan? Weet jij, nou wat er gebeurt was wij erin slagen? Deze boom. Weinigen wel. te krijgen. Nou. Togrom. Nou. Nou, dan zal nou, wel eindelijk eens ophouden met die zenuwen te krijgen. Elke keer dat ik eens iets aan of in het huis wil veranderen. Nou, ik, ik help het je te hopen, joh. Maar om eerlijk te zijn. Er is niemand die beweren kan dat jouw vrouw geen reden had om zich bezorgd te maken. Deze boom, Snotklaas. Deze ja. simpele boom. Nou, ja. simpel. Hmm? Ze ja? dus, zal dus met één klap een eind maken aan alle narigheid. Moet jij eens Ja, nou kom. Ja. Ja. Kom, hè. Laten we dan maar beginnen. Ja, nou, dan Misschien even. kunnen we net voor thee tijd het eerste stuk klaar hebben. Dat is mijn idee. Ja, wacht even. Wacht even. Waar, waar zit die schakelaar nou ook alweer? Waar nou? Oh ja, ja, hier. Nou, klaar? Eh, ja, klaar. Ja. Bas. Huh? Hij, hij zag de vlug. Kun je stoppen? Ik, ik, ik kan die knop niet meer vinden. Vlucht, hebben ze. Ze mij de, de, de, de stam heen. Waar ja, is die knop dan? Oh. oh, oh, te laat. We zijn er helemaal doorheen. Ik, ik, ik, ik kan hem niet vinden. Kom oh, vast. Kom ja. oh, vast. Oh, oh, we zijn helemaal dood. Oh. Huh? Oh. Wat? Wat? Wat is er gebeurd? Oh, dat zeg ik toch. Kijk eens, we hebben het hele stam door Beweeg je niet, oh. beweeg je niet, raak hem niet aan. Hou je aan. Hij begint in, de, de wiebelen. Kom er niet te dichtbij. Rustig, rustig blijven, ja, Rustig. Ja, rustig, bij het de kuchtje dat oh. oh, oh, je Hou je hersens zo erbij. Rustig, Alklaas. Vlucht, vlucht ja. gaat dat de weg. Ja. En hou alles verkeerd tegen. Ja. Hou de vrouwen en de kinderen uit de buurt. Ja, ja, ja. Oh. ja. Beweeg je niet, oh. raak niet aan. Hij, in vrede staan, raak okay. niet aan. Zie, zie hem wiebelen. Oh, oh. Hoehoe. Oh, oh. Hij terug. Oh. Zo! Ja met die boom bezig. Ja, het ja, um, gaat nou gebeuren hoor. Huh? Ja. Maderek, wat is er met jou aan de hand? Je huh? ziet krijtwit. Weet niet, ik. Nee. Nee, met mij. Met mij is. alles in orde hoor. Waar is mijn man? De, oh, die, die is net even weggegaan, mevrouw, naar de. straatweg. Straatweg? straatweg, straatweg. Wat is er hier aan de hand? Jean, Jean, waar is Robbie? Bij zijn vriendje. En. en. She, she, Boven op het kamertje. Het zijn ja, nog glazig te kijken. Meneer Renton en zijn broer vegen de weg schoon. Oh, ze houden het verkeer op. Wat houden het verkeer op? Ja, ja niet. Nee. Ik, ik weet wat er aan de hand is. Nou, het um, het, um, het, um, het gaat om de... Um, ja, Vertel nou. jij het ja, ze maar eens ik, ik kan ik, het niet. Ik, ik, ik wou maar even dit zeggen. En val me niet in de reden. We hebben geen tijd meer te verliezen. Als ik jullie het teken geef, dan roept iedereen zo hard als hij kan... Van onderen. Van onderen? Van onderen. Wat? Wat heb jij gedaan? Nee. Ja. Is de boom doorgezagd. Ja ja oh, de boom is doorgezagd. Ja, ja. To, to, to ja, ja rustig, is rustig, oh. rustig, blijf oh. rustig en wind je niet op. De weg is afgezet en er is gelukkig geen wind. Voor de vrouwen en de kinderen is gezorgd. Ik bel de politie op. Nee, zien, dat laat je. Kijk, nee. oh. kijk, het is niet doorgezagd. Roepen, roepen, allemaal Roepen. Oh. Oh. Oh. Oh. Zeker van dat het erg had kunnen zijn hoor. Nou ja, dat huis van de oude mevrouw Simpson was toch maar een misproduct van architectonisch geknutsel. En de monteurs van de telefoon kregen na veertien dagen weer hun normale dienst te doen. Tja, in aanmerking genomen dat meneer Thompson niet in zijn auto zat toen de äh, ramp plaatsgreep, begrijp ik echt niet waarom jij zich eigenlijk zo druk maakte. Hoe het zij, het boompjesvalk, zo had men deze lieden om ons had ons binnen een week de boom verlost... ...en was de openbare weg weer even veilig... ...bereid en beloopbaar als altijd. Maar belangrijk is dat dit kleine experiment... ...voor een hele lange tijd... ...een eind maakte aan zijn... ...doe het zelf, manier. Maar op een avond... ...werd hij weer eens geïnfecteerd... ...en mijn teer beminde verscheen... ...in de geopende kamerdeur... ...met respectievelijk... ...hamer, beitel, zaag, spijkers... ...zaagblok, trapleer, schroeven draaien... ...boren... De gebruikelijke uitrusting der vernietiging. Dat duurt echt niet mijn schat. Ik ga alleen maar even naar de keuken. Wat gaan we nou ja. weer beleven? Ga je weer een nieuwe uitvinding aan de praktijk toetsen? Oh nee, nee, niets van die aard. Mijn hart naar leven. Het nee, nee. wordt alleen maar een kleine, laten we zeggen, zeer nuttige bezigheid. Hou de keukendeur goed in je hand als je naar binnen gaat. Hoezo? Omdat de kreuk eraf is. Ah ja. Ja, begrepen Kijk, ja, Dat is <tie> gewoon mogelijk te... Uh... Oh, dat zal wel... Kijk, nou, nou mag je binnenkomen. Wil je wel geloven dat ik je bijna niet wachten kan? Nee, dat zie ik. Nou. Ja. Wat is er dan? Hm? Hm? Kijk eens hier, kijk eens hier. Waar moet ik kijken? Hier, hier, hier. Kijk eens even wat er aan de deur zit. Aan de deur? Aan de deur. Oh, de kruk, de kruk. Jij hebt... De kruk erom gezet. Oh, lieve. En je hebt er nog succes mee ook. Oh, wat ben ik trots op je. Ach ja. Je weet het er wel niet maar Jong geleerd... Is, Is oud, oud gedaan. gedaan. Doe het zelf. Dit was weer een aflevering van ons donderdagavondhoorspel... De Wilkinsons. De rolverdeling... Wadwick Wilkinson, Jan Borkus. Jean, zijn vrouw, Wiesje bouwmeester. Waddy, Nina Bergsma. Meneer Snodgwaas uit Horizont en mevrouw Snodgwaas Dogirugani. Regie Johan Bordegraven.